Klanten van KPN kunnen in het hele land problemen hebben bij het bellen met een vaste lijn en internetten. Het telecombedrijf kampt met een storing in het glasvezelnetwerk. Volgens een woordvoerder is een glasvezelkabel in Utrecht beschadigd. Hoe dat is gebeurd is niet duidelijk. KPN kan niet zeggen wanneer de storing begonnen is en ook niet hoe lang die gaat duren.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 Frankrijk heeft een bot uitgebracht op een van de schilderijen. Maar volgens Bussenmaker wil de huidige eigenaar van de schilderijen, de familie Rothschild, dat beide werken naar het Rijksmuseum gaan. Het weer, wolkenvelden, plaatselijke bui en een zwak tot matige westelijke wind. Vooral in het noorden en westen ook zon. Het wordt 16 tot 17 graden. Komende nacht kans op vorst aan de grond. Morgen stapelwolken en zon bij een graad of 16. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. In de randstad staan files op de A1. Wij knopen nu de berg in beide richtingen vanwege werkzaamheden. Richting Amsterdam 3 en richting Amersfoort 5 kilometer. En verderop bij de Afrit Bunschoten nog eens 5. Op de A29, bergen op zoom Rotterdam. Tussen de Afrit Numansdorp en de Afrit oud beijerland 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Kom eens langs. De entree is gratis. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort in de Dit is de zomer van ZFM met, met. nu ZFM luncht. Lunch. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. iedere werkdag van 12 tot 2. Ja ja, nou terwijl de discussies nog uh, vol opvergingen van het voorgaande programma. <lacht> ja, we zien je maar weer. Ga zo maar twee uur over uh, uh, pra praten over voetbal en ja. Uh, yeah. Die ideeën zijn mooi. Laten nou, we zien wat er van terecht komt. Zullen we maar zeggen. Ja, jawel. Goed, dit is IFM Lunch Salford Lunch op deze vrijdag. Het is vandaag 25 september en uh, ja, hartelijk dank aan Henny met zijn gasten voor de vorige twee uur Watertoren Sport. Is het gewoon weer tijd om een broodje te gaan eten? Ja, moet je wel een broodje hebben natuurlijk. Maar goed, oké, okay. dat is er niet. Maakt niet uit. En in ieder geval, we gaan weer lekkere muziek voor u voor draaien de komende twee uur tot twee uur aan toe. En dan uh, hebben we vanmiddag natuurlijk uh, nog uh, de. Weet ik trouwens niet of er een Euro breakdown er is, maar in ieder geval wel Zandvoort draait door vanmiddag. Presenteerd door Cheryl Duijf en uh, John Arison als gast, uh, als hoofdgast. En, uh, het wordt dus wel weer een gezellige uitzending, denk ik, zomaar. En er schijnt ook live muziek te komen. Weet ik niet precies hoe dat zit, maar... Uh, ach, dat hoort u wel als u om vijf uur afstemt op de Zandvoort Draai Door. Nu is het tijd voor de lunch. Toet is er nog niet. Die is hard aan het racen om hier op tijd te zijn. Maar, uh, ja, want we nog al andere afspraken en zo. Belangrijk. Uh, ja. Maar ze komt er aan, heb ik begrepen. Dus, uh, nou ja, we horen het wel. In ieder geval gaan we straks weer kijken of er een leuke aanbieding is... En we horen het regio-nieuws als het mee zit om half één En anders dan wordt dat om half vee. Maar we zien het wel. Je weet, dit programma kan het altijd anders lopen dan je het in je hoofd hebt. Wat we wel hebben is een lekkere 3-in-1. En uh, die staat klaar. Die komt rond kwart over 12. We hebben de weekendagenda natuurlijk. Straks met Joop van Es, junior, om kwart over één. Dat hebben we ook, dat is ook zeker. En... Uh, ja, voor de rest zien we het wel. Het leven is makkelijk. Zeggen ze. Niet altijd hoor, maar goed. Volgens Uriah wel, is het wel makkelijk. Oei, oei. Easy living. Of uit hoor, hoor, hallo. En dit is Anouk, haar nieuwe single, Dominique. Ook lekker trouwens. En hierna de drie ring En die is ook lekker. Je staat in de douche en je kijkt me aan. Ik voel ik ben verliefd. Oh baby, wat heb je me aangedaan? Oh, Don't Nederland. En dit is nog een lekker nummer ook, toevallig. Ze kan het wel hoor. Dat liedje van Joost. trouwens, het songfestival, was een beetje een mislukking. Maar uh, dit is weer een prachtkindje van de Dominique, over een nieuwe minnaar. En Douwe Bob gaat naar het songfestival, dat vind ik ook een positief gebeuren. Ik hoop dat hij een mooi eigen nummer mag spelen. Dat ze hem niet iets opdringen, want dat zou jammer zijn. In, in, in. En hier is vandaag van Boston. Jawel. Zeg. Tjonge, jongen, jonge, jonge. dat doet je oude rockhart toch weer even goed hoor. Zoiets even lekker te horen. Boston! Helaas, ook de zanger hiervan is niet meer onder ons. Maar het was gewoon weer even lekker om dit allemaal even te horen hoor. Jawel! We begonnen natuurlijk met de monsterhit More Than a Feeling van deze band. En uh, daarna hoor u het nummer Peace of Mind. En als laatste het nummer Foreplay, oftewel voorspel, en die al elkaar als eerste moeten draaien. Een beetje mustard naar de maaltijd. Voor <laughs> players is laatste nummer, nee. Maar wel lekkere muziek hoor, Boston. Woo! Nou, we gaan nog even lekker door met de muziek. Het wachten is nog op toet, want die is nog onderweg. En uh, ja, die, dat heb je wel eens, hè? andere afspraken en zo. En uh, moeilijke dingen. En, uh, maar goed, voor zover ik weet is ze onderweg. En, uh... oh, ze is er nog. Kijk, daar komt ze niet binnen. Oh! Oh, nou, je bent ook wel precies op tijd, zeg. Je bent precies op tijd, zeg. Maar ja, ik zal je nog... Doe eerst rustig je jas... Ik was er gekleed, eerst maar rustig. Ah, nee, dan... Doe eens rustig je een jas uit. En dan uh, draaien we nog een lekker plaatje. Uh, welkom. Niet zo hoor, voor die microfoon. Dat kan Sorry. Niet. Dan Denk, dan denken ze dat het helemaal wat anders aan de hand is. Ja, nee, ja. Maar, okay, Als jij dan... er nog gaat zeggen gekleed uit, wordt het ja, helemaal Ja, dan, dan wordt het helemaal. Ja, maar dat doen we niet, want de camp staat dan... Goed, dat kunnen we niet meer doen. Goed, nou, Boston dus, en uh, we gaan nog een lekkere plaat draaien, jongens, en uh, dan gaan wij zometeen, uh, als alles al klaar is, uh, genieten van het regio-nieuws. en uh, wat iets meer zijn. Oei, ik ben wel een beetje in de stof, in de oor, stof uit je oren moet vandaag gewoon. Ik. ik hoorde als het niet onderweg. Dit ja. is een vet hele and jump! Tof had je lekker hoor. Hoehoe. En uh, dit was natuurlijk Van Halen. Uh, bent je een beetje Nederlandse oorsprong? Want Eddie Van Halen had een, volgens mij een Nederlandse moeder. Of een Nederlandse vader. Nou in ieder geval een van zijn twee ouders was, uh, was Nederlands. En uh, vandaar Van Halen. Dit is van het nieuwe album van The Common Limits. Komt als het goed is vandaag uit. Maar dit is nog even de single Hearts on Fire. Die is allemaal. Goed. <laughs> o oh ja, nee, maar gaat er iets fout? Nou ja, ik had nu. Eh, nou ja, mag, ja, Nou, we doen het nieuws na deze plaat. Want ik was vergeten. Eh, er was zoveel aan het zoeken, in eens. We doen eerst deze nog even van YouTube: Song for Someone. En dan komt het nieuws, hoor. You're gonna face, not spoiled by Babby.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 Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Toetsbaans. Ja, de brasserie Zin in Altstraat... is genomineerd voor de verkiezing van de leukste restaurant... en wil natuurlijk dolgraag de titel winnen. Daarvoor zijn vele positieve stemmen nodig. Nederlanders gaan graag uit eten... maar uit een breed aanbod van restaurants is het soms lastig kiezen. Voor, de kwali voor wie kwaliteit van het eten net zo belangrijk vindt als een gezellige sfeer... Een persoonlijke benadering en een goede prijs-kwaliteitverhouding kan terecht bij de winnaars van de verkiezing van het leukste restaurant. Bart Schuitenmaker van Brasserie Zin over de nominatie. Ons gehele team is super trots op de nominatie. Wilt u ook uw stem uitbrengen? Laat het ons weten en bij uw volgende diner staat er een heerlijk glas prosecco voor u. Stemmen kan tot en met 9 november op restaurantverkiezing.nl. Uh, Zandvoort staat open voor de opvang van vluchtelingen. Eerder dit jaar streek al een Syrisch vluchtelinggezin in Zandvoort neer. Het betreft Ayman Nakhal. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek, want dat ben ik niet heel van. Zijn vrouw en vier jonge kinderen. Ayman vluchtte drie jaar geleden noodgedwongen uit Damaskus voor het regime van Assad. In de Zandvoortse krant valt te lezen hoe het hem gaat in Zandvoort. En hij wilde ook heel graag zijn verhaal in thuisland vertellen. Dat door hem in het Engels geschreven brief kunt u online vinden en lezen. Dan zijn er uh, gisteren en vandaag zijn er opnames van de serie en de film volgens mij ook Moordvrouwen. Uh, de opnames van de gekaapte bus op het Raadhuisplein hebben ervoor gezorgd... dat de haltestraat en grote krocht gisteren al voor het gemotoriseerde verkeer afgesloten was... En uh, als ik het goed heb, zouden ze vandaag uh, bezig gaan op de Van Lennepweg. Maar nogmaals, ik heb dat nog niet kunnen vinden. Misschien kom ik daar straks nog even op terug. Maar dan gaan we eerst even door met het weer. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag gaan we profiteren van het hoge drukgebied Netti met een kerndruk van 1025 HPA ten westen van Frankrijk. Op een lokaal buitje na blijft het droog en zijn er perioden met zon. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten en de temperatuur stijgt naar een graad of 16. Vanavond en komende nacht is het vrij helder en blijft het droog. Bij een zwak afnemende naar noord draaiende wind daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen zal de zon flink schijnen en blijft het ook droog. De wind waait zwak tot matig uit het noorden tot noordoosten... en de temperatuur stijgt opnieuw naar zo'n 16 graden. Zondag en ook volgende week profiteren we volop van het hoge drukgebied Netty. Het blijft droog en elke dag schijnt de zon flink... De wind waait eerst uit het noordoost, later uit het oosten en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur zal stijgen naar een waarde rond de 16 graden. Kortom, een Sint-Michiel zomer en dan, maar dan zonder de zomerse temperaturen. Het liedje van de sidekick, wilden ze hem me opzadelen met Manuela. Nou, dat weiger ik te draaien, hoor. Nou oh ja, allemaal, het was dat, ook nog maar één keer en daarna nooit meer, hè? Dat nee, was mijn credo. Nou ja, maar was... Was... Nee, dat ga ik niet aan beginnen. Nee, dat was ik probeer, ik probeer dat soort muziek ver van me te houden. Ik heb uh, de vorige twee uur uh, al zo geleden, dus... Uh, oh, <laughs> nou zeg. Ja, dat nee, nee, nee, doe je niet, hoor. Dat vind ik helemaal niks. Stomme... Ja. Ja, nee, nee, de ja, de nou. bedoeling van het item wat ik bedacht heb, wat ik met Imka samen bedacht had, was eigenlijk om de sidekick gewoon uh, inspraak te geven dat ze haar mooie liedjes. Nou, geweldig. Gewoon, gewoon, gewoon... Dat is ook echt iets voor Imka Ja. Maar voor mij iets minder. Dus toen dacht oh. ik: van ah, ik gooi lekker mijn kont even. Nee, ja, nee ja, maar goed. Maar ja, genoeg um, komt, uh, prima, dat wel. We, we komen er wel uit. Genoeg kont <lacht> wel, dat wel. Ja, toch? Ja, ik toch? denk dat ga ik winnen, maar helaas. Ja, nee, dus... ja, jij zit aan de knop, hè? Ja. Dus, ja. Erg is dat, hè? Ja, nee, maar wel. Waar, waarom, waar, waarom <lacht> Maggie McNeil? Uh, ja, uh, ik moest even snel een uh, nummer uh, bedenken. waarvan je zei: van wat vind je nou een mooi nummer? Ja. Um, ik vind haar stem zo gaaf, zo krachtig en zo ja. ja, specifiek. Ja En uh, ja, de kust, hè? Pff, ja, terug naar Het weer. is zo lastig uitleggen soms. Van waarom ja. wil je in godsnaam niet ja. uit Zandvoort weg? Je heet, kom ja. op, het is mijn dorpie. Uh, ik wil dorpie. niet bij de kust weg. Nee, nou... Dus uh, ja, dat nummer past wel een beetje ja. bij mij. Ik wilde gisteravond ook naar de kust, want ergens er stond een bordje kust weg. Nou ja. ja, vervelend hè. Zeeweg, overal. ja, Ja, ja toneelstuk. Nee, ja. Daan dicht. Ja. Ja, nou ja, dat soort dingen. Nou goed, dan weten we dat. Dus, maar goed, dat was het. dus. Hey, we hebben, hebben straks ook nog de aanbieding hè? Of heb je niks Nee, vandaag? die heb ik niet. Oké. Okay. Helaas. Oh. Nee, sorry. Heb um. ik er net een mooie jingle voor gemaakt? Heb je ja, je bent geweldig met nee. de jingle. Maar, uh, het is echt een leuke zingel geworden. Je mag hem zo en zo laten luisteren. Ik bedoel, dan laat je hem gewoon horen. En dan zeg ik daarna wel dat ik mm, schuldig blijf. Ja. <laughs> ik kan er ook niks anders van maken. Helaas, het is een beetje te hectisch geweest. Nou, dan met kom maar. Yeah. Ja. new spot.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 Ja. Dat is helemaal geweldig. Na mijn vakantie komen er weer allemaal nieuwe aanbiedingen. Verloopt. Oké, okay, nou, <laughs> oké. Okay. Nou, dan gaan wij maar even naar het nieuws in het weer van één uur, dames en heren, en we zien u zometeen terug aan de andere kant. Tot straks.